Michel Koenen met het NOS Journaal. De grensrechter die eind maart tijdens een wedstrijd van zijn amateurclub... de keeper van de tegenpartij hard achter op zijn hoofd sloeg... is door de KNVB voor drie jaar geschorst. Hij was al geroyeerd door de club uit Haarlem. In augustus moet de man van 34 zich nog voor de rechter verantwoorden voor mishandeling. De keeper hield aan de harde klap een hersenschudding over. Natuurorganisaties zijn bezorgd over een plan om drijvende zonneparken aan te leggen. Morgen doet het Nationaal Consortium Zon op Water een voorstel voor zulke parken, waarmee Nederland de klimaatdoelen zou kunnen halen. De organisaties zijn bang dat vis- en vogelpopulaties onder de drijvende zonneparken zullen lijden. En mogelijk neemt de kwaliteit van het water af doordat er minder zonlicht opvalt, zegt de vogelbescherming. Ook is de angst dat de vogels zich op de panelen te pletter vliegen. Bij de brand elf jaar geleden in de Universal Studios in Hollywood... zijn unieke muziekopnames verloren gegaan. Tot nu toe werd dat ontkend, maar uit onderzoek van de New York Times... blijkt dat zeker 500.000 liedjes in vlammen opgingen. Het zou gaan om masteropnames van onder andere Neil Diamond... The Eagles, Nirvana, Snoop Dogg en Eric Clapton. Er zijn volgens de krant ook opnames verwoest die nooit zijn uitgebracht... De brand in 2018 werd veroorzaakt door reparatiewerk op een filmset. Het vuur verwoestte onder meer een kluis met beeld- en geluidsmateriaal. En ruim 1,6 miljoen mensen hebben gisteren... naar de eerste wedstrijd van de Oranje Vrouwen op het WK gekeken. Die begon al om drie uur middags, Maar was toch het best bekeken programma van de dag. Oranje won de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland met 1-0... door een doelpunt van invalster Jill Roord in blessuretijd. Zaterdag is de tweede wedstrijd tegen Cameroen. Het weer nog buigen, regen trekt van zuidoost naar noordwest. Vanmiddag overwegend droog, bij een graad of 20. Maar vanavond in het zuidwesten opnieuw een bui. Daarbij is onweer mogelijk. Morgen eerst droog, later wisselen zon, stapelwolken en bij elkaar af. Mogelijk met onweer en windstoten. Het wordt opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Heb jij nou buiten die kraan over laten staan? Ja. Ik dacht een klein beetje water voor dat ene plantje. Ja. Nou. Nou. Uh. <laughs> Goed. Ik nou. nachtje op buiten. Goed. Nou ja, het was voorspeld. Als je naar de uh, buienhouder kijkt, dan uh, krijgen we voorlopig even een paar planten over ons heen. Het is dus een beetje zielig eigenlijk voor uh, die mensen die op het circuit uh, Nederlands kampioenschap scootmobiel moeten rijden. Want uh, ja. dat, dat wordt een natte boel hoor. Ja extra hindernis. Als, als, als, als het al doorgaat. Maar goed, dat horen we straks allemaal. We hebben mensen ter plaatse die straks verslag komen doen. Als het allemaal doorgaat om al eerst. En uh, we hebben een druk programma vandaag, Bip. We, nee, ja. we moeten er een beetje kwaad achter zetten. Want we hebben heel veel te doen straks. Straks de twee uur, dan krijgen we nog wat uh, visite hier. Ik dat dus ze een gebak meenemen. En uh, <laughs> verder... Uh, ja, dan hebben we natuurlijk, uh, we hebben gaan nog met iemand praten. Ik weet niet precies hoe laat, maar dat zien we vanzelf. Uh, met iemand van de Bomschuitenclub. Want die hebben aanstaande zaterdag een open huis. Nou is heel veel te doen. Want we hebben zaterdag natuurlijk ook de 24 uur van Zandvoort. En uh, daar is uh, Radio ZFM de hele dag bij. 24 uur lang. Poepoep. Ja, ja, ja. ja. Daar gaan het voor elkaar. Maar in ieder geval, dat gaat allemaal gebeuren en uh, daar horen we in de loop van dit programma uh, meer van. Vandaar dat ik ook besloten heb, of wij besloten hebben natuurlijk, ik zeg, Ach, uh, dat we besloten hebben om het cultuurnieuws maar het eerste uur te doen, want het tweede uur zal wel druk worden. Dus we doen al het cultuurnieuws gewoon het eerste uur, want uh, ik heb dan ge toch geen 3 in 1 en artiesten in het licht zijn er ook niet. Althans één. Ja, er, is er maar één. Er maar één in het licht? Dus is is er maar één. Ja, nou, moet je kijken naar buiten, dan kan je ja, niet in het licht staan. Precies donker. We hebben hem maar naar binnen gehaald, als zat buiten in het licht. Maar ik denk. Dat uh. wordt nou, ook een dag, ja, hoor. Het gaat om uh, een hele belangrijke man, dames en heren. Want uh, het is een gitarist. En hij wordt 73 vandaag heeft hij dat ooit gehaald. Hij heeft dus op zich een wonder, geloof ik. Maar hij wordt weer zeugder vandaag. En uh, hij is natuurlijk vooral uh, bekend geworden... dankzij uh, Kubi en de Blizzards. En hij heeft ook zijn eigen band gehad. Hij heeft zelfs ook nog bij de condonering gespeeld... in Blauwe Maanden. En hij wordt het natuurlijk over... een van Nederland's toonaangevende gitaristen, Elko Gelling. Ja... in de tijd van Kielbi was hij top. Maar ik heb een liedje van zijn eigen band. In het licht. Ik heb een liedje van zijn eigen band, zei ik. En dat heet You Talk Too Much. You Talk It To Me. Allemaal in euh, Zwartsluis Maar in zijn eerste Levensjaar verhuisde de man al Naar Loosdrecht En na verloop van tijd verhuisde zijn ouders naar Assen En daar werd hij Leerling of fotograaf Bij nee, de Assen Courant Maar vanwege zijn lange haar Werd hij daar ontslagen Dat komt toen nog ja, Je haar de lang was weer eraan gedonderd <schacht> zo, eh, zo ging dat uh, begin jaren 60 had hij een beentje met Nico Schreuder op Bas Hans Kins op slaggitaar en Wim Kins op drums. En die hadden de veelzeggende naam... zoals die in de tijd vaak golden de Rocking Strings. Ja, daar zullen er waarschijnlijk tientallen van geweest zijn... die zo heten in die tijd. Goed, Mond uh, dicht. Uh, uh, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, en... Uh, en uh, pff, ja, ja, dat, ja, had ja. ja strings, hè, dat had ik gezegd. Ja, de Rocking Strings, dat had ik gezegd. De Rocking Na het aantrekken van Harry Muskee, die uh, ex-contrabassist van de Old Fashioned Jazz Group, als zanger werd de bandnaam Quby and The Blizzards. Muskee woonde in een in het Drentse, boerderijtje in het Drentse Grollo. Dat kennen we allemaal, hè? ja Grollo. Ja. En dat gebruikte de band als oefenruimte. Uh, de eerste opnames die Quby and The Blizzards maakte, was gewoon beatmuziek leken een beetje op de oude, de oude Rolling Stones, zou ik maar zeggen. En eh, later kwam dat natuurlijk toen zij de bluesmuziek gingen eh, vertolken met Desolation. En daarna natuurlijk hun meest bekende album Groeten uit Grollo. Ja, dat was een heel mooi album trouwens. Groeten uit Grollo, prachtplaat was dat. Eh, met, met ook Herman Brood daarbij natuurlijk. Goed, nou dan weet u weer genoeg. Dus de man is 73 geworden vandaag in Alcohol en als je niet weet waar je met je gebak heen moet, kom je maar. Bij ons. het lunch presenteert het cultuuruur nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie bij Weers. Gaan ze er helemaal klaar voor hoor, die Beb. Heel vago. Papieren voor zich om uh, alles te vertellen Deze over lijst, het cultuuruur. aanbod. Uh, als u dat nog wilt, kunt u nog vanavond terecht in het patronaat in Haarlem. Oh. De zaal gaat open om half acht. De aanvang is om half negen. En dan kunt u kijken naar Joan Wasser. En zij heet in de muziek Joan as Police Woman. Joan heeft een indrukwekkende staat van dienst. De Amerikaanse speelde toetsen en viool in Anthony and the Johnsons. En de begeleidingsband van Roosters Rainride. Ze werkte verder samen met Lou Reed en Nick Cavey. Dit jaar verschijnt Via Pias een collectie van haar beste nummers van de afgelopen 15 jaar. Anthology. Deze avond in Patronaat wordt dan ook heel bijzonder, want ze zal haar beste nummers en een aantal bekende covers solo ten gehore brengen op haar eigenzinnige manier. Terug naar de kern, Joan S. Police Woman achter de piano en gitaar. Het is een semi-seated show. Hij kost u 20 euro en het is vanavond in Patronaat om half negen. Zaal gaat open, half acht. Morgenavond ook in het patronaat, is om 8 uur... Vintage Trouble USA met Didi Allen uit de UK. Een rauwe mix van rock, soul en blues... onder de bezielende leiding van frontman Ty Taylor. De live reputatie van deze band is zeer indrukwekkend... met al meer dan 3000 shows in 30 landen op zak... en een energie die stilstaan tijdens de optredens... zo goed als onmogelijk maakt. De band toert met grootheden als doel... The Rolling Stones, ACDC, Lenny Kravitz en Bon Jovi. En ze waren ook te gast in het befaamde BBC-programma... Later with Jules Holland. En in Amerika onder andere bij Jimmy Kimmel Live and The Tonight Show. Na zoveel live gespeeld te hebben was het voor de band tijd voor een nieuw hoofdstuk... studioalbum met de passende titel Chapter 2. Ze hebben voor dit album samengewerkt met Jeff, Bruno Mars, Carlos Santana... Er is een voorprogramma toegevoegd aan deze avond... en dat is de zeer veelbelovende Britse gitarist Didi Allen. Het patronaat adviseert u op tijd te komen om niks te missen. De zaal gaat open om half negen. Uh, half acht, pardon, morgenavond acht uur. De prijs is 35 euro. Ook morgenavond in het patronaat om half acht... Geef John Mayer een hip-hop beat of James Blake juist een gitaar. Waar je uh, op uitkomt is de muziek van Geo Kratz. Deze jongense, jonge Haarlemse uh, singer-songwriter met oude blues, soul en rock... is muziek uh, opgegroeid. Toch is de inmiddels in Amsterdam wonende singer-songwriter... flink ontwikkeld naarmate hij met name future bass en hip-hop ontdekte. Gesampelde beats, galmende gitaren, zwoele zangkoortjes... Gio brengt al zijn geliefde genres te samen in fijne popsongs, gezongen met gevoel. Zo wordt ons beloofd. Hij staat vanavond samen met Faraday's in het patronaat. En die avond is dus morgenavond. Onder de naam Faradays schrijft singer-songwriter natuurkundige Carindra Perrier aan haar elektronische indie popsongs Alles wat de muziek en wetenschapster doet is gedreven door nieuwsgierigheid, verwondering en de drang om iets te maken. Haar Faraday's zijn in de dagen van creatieve afzondering... waarin ze aan haar songs werkt. Dromerige songs die je tegelijk verdrietig en overwinnelijk laten voelen. Dus deze drie dingen zijn te blijven Vanavond en morgenavond patronaat waarbij. Voor morgenavond uh, die Geocrats zaal open. Half acht, aanvang acht uur. Is gratis. Tot zoveel dit is. een dus setje cultuur. it's under stones out of control new release the city I was out in the rain I was feeling down hot I was drinking again Whoa. Ja, ongetwijfeld live opgenomen. Out of control. Dat is een uh, nieuwe release. Tenminste, als ik de informatiebronnen mag geloven. Soms heb ik daar zo mijn twijfels over. Omdat je dan uh, er staat... Zit je, ja, dan is het misschien op dat medium een nieuwe release. Dat kan natuurlijk. Ja, het, het is lekker out of control. En uh, dat zijn wij niet, want we houden alles onder controle hier. Ja, je gaat niets out of control. Maar ja, een plugje dat eruit valt. Oh. daar even de kleine onderbreking. Maar... We gaan een beetje hartklep. Geeft hij weer geen antwoord. Nou ja, oké, okay, dan niet. Ik zal even belangstelling tonen en vragen hoe het met de hartklep gaat, maar Hij uh, hoort me niet zeker. Kom jij niet overheen over al oh, die ja, ja. applaus. Ik oh, dit voel applaus. mijzelf ongehoord. En onbegrepen. <lacht> <lacht> nou, zullen we het nieuws maar doen? Laat ons het nieuws doen. Daar wil iets aan de vroege kant, maar ja. Oh. Wat zegt u? Nou, ga nou maar weg. Als je toch geen antwoord geeft. Ja, dag. Is zitten er niet er een iedereen, lulle man. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Een 76-jarige man is zondagmiddag met zijn fiets ten val gekomen op de Duinlustweg in Overveen. Dat gebeurde toen hij plotseling moest uitwijken voor een tegemoetkomende wielrenner en van de weg raakte. De man was er zo slecht aan toe dat de omstanders hem hebben gereanimeerd. Ook kwam een traumahelikopter ter plaatse om de man te helpen. Hij is uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De wielrenner is na het ongeluk verder gefietst. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Mocht u getuige zijn geweest van het ongeval... dan vragen wij u contact om met ons op te nemen. Vraagt de politie u. En dat kan via telefoonnummer 0900 8844. Dus alsnog getuigen gezocht voor het ongeval... op de Duinlustweg in Overveen afgelopen um, zondagmiddag. In de nacht van maandag op dinsdag... is een chauffeur op de Sofiaweg aan de dood ontsnapt. Hij raakte op de verkeerde weghelft richting de spoorwegovergang en ramde in volle vaart het hek... dat voetgangers van de weg af moet houden. De man reed dermate te hard dat de stalen balk... die het hek aan de bovenkant bij elkaar houdt... dwars door zijn voorraam ging en zijn hoofd rakelings miste. Volgens getuigen staat herhalen van de bestuurder aan de balk... de bestuurder is van de plaats van het ongeval weggelopen... maar is later alsnog opgepakt... Of er drank of drugs in het spel waren, is tot nu toe niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn deze avond uitgerukt naar de Kleverlaan in Bloemendaal. Rond 11 uur kwam er een melding binnen dat een incident had plaatsgevonden... waarbij mogelijk geschoten zou zijn en iemand ernstig gewond was geraakt. Inmiddels is bekend dat er toch geen sprake was van een misdrijf. Dat heeft de politie vanmorgen bekendgemaakt. Desalniettemin min waren er twee ambulances, mindere politiewagens en een traumahelikopter aanwezig om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben het slachtoffer eerste hulp verleend en daarna is hij met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Tot hier wat regionaal nieuws van vandaag. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is bewolkt en regenachtig. En vanmiddag nemen de neerslagkansen echter af... en breekt de zon af en toe door. De wind waait uit het westen, is matig van kracht. De temperatuur stijgt naar 17 graden. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien... en dan daalt de temperatuur naar 12 graden. Vanmorgen is de verwachting dat de zon geregeld zal schijnen... En vooral in de middag komt het echter weer tot enkele buien. Maar dan is de temperatuur raar 19 graden gestegen. Vrijdag schijnt de zon volop en is het droog. De temperatuur stijgt naar 22 graden. Vrijdagavond neemt echt de kans weer toe op enkele regen- en onweersbuien. Het blijft dan ook in het weekend wisselvallig met zowel zaterdag als zondag enkele buien. Er regent is dus ook de zon te zien. De temperatuur stijgt op beide dagen aan de kust althans. Naar 20, 21 graden elders in het land is dat hoger. Maar na het weekend neemt ook hier de wisselvalligheid af en gaat de temperatuur omhoog. Dit was de weersvoorspelling van Rico Schreuder. Afgelopen weekend, uh, gisteren, uh, nee, eergisteren nog gezien op Pinkpop, natuurlijk. Heeft u het gezien? Ik niet. helaas ben het helaas niet uitgezonden. Nee, maar, ik ben uh, niet uitgezonden. Ze dus we schijnen wel een uh, geweldige uh, slot te hebben verzonnen. Oké, okay, uh, maar helaas zonder uh, het karakteristieke stemgeluid van Nancy uh, Buckingham, die was er niet bij. Want die is wegens allerlei problemen ontslagen. Dat weten we het al lang. Oh. Goed, ja, dat is te vreselijk allemaal. Hij gebruikte te veel drank en drugs, weet ik het allemaal niet. Zoiets geloof ik weer. Maar ja. Ook nog we... ontslagen op de oude dag. Nou, op zijn oude dag. He. Zijn oude dag. Ja, Blindsy was een man. Ja, ik ben er wel met zijn partner. Hé, hey, we gaan even een blokje cultuur doen. Doe maar. Zal ik het er gewoon in gooien? Ja. Gooi het er maar in. We gooien het erin. Vrijdagavond in het Patronaat. Uh, een feestje wat doorgaat wat aanvankelijk was gepland 25 mei. De gekochte kaarten zijn geldig, maar aanstaande vrijdag vindt het dan plaats het Single Feest. Al zeven jaar trekken ze door het hele land met bakken vol singles en feest. Extra reden om eens flink uit te pakken in Haarlem na een dik uitverkachte editie in de afgelopen... Uh, maand maart. Zeven shows, zeven podia. De hartstikke jarig tour van het Single singlefeestje. singlefeestje neemt bakken met duizenden CD's en singles mee. Dus je kan met je vrienden uh, bladeren en je zeemzoete herinneringen ophalen. Van de Spice Girls tot de jeugd van tegenwoordig. Van Kendricks tot Shania Twain. Van de nieuwste klappers tot de allerfijnste meezingers. Kies je favoriete singles en geef hem af bij de DJ. Die draait hem dan het wordt lachen. Dat is aanstaande zaterdag, dus eh, vrijdag, pardon, vrijdag 14. Nieuwe datum, het vindt allemaal plaats tussen s avonds 11 uur en s'nachts 4 uur. Uh, de prijs is 13 euro en als u heel snel bent nog 9,50. Dat heet dan early bird bij het patronaat. Maar ook degene die de kaart hadden gekocht voor 25 mei kunnen dus nu aanstaande vrijdag terecht. Zaterdag in het patronaat vanaf 19 uur de Haarlemse Pop scene on Tour en dat is de slotviering. Daaraan doen mee Absolute, Hedge, Hawks, Garden, Candolph, The Compounds, Van Rooster en X-Ray Delta. Het was een fantastisch seizoen van de Haarlemse Pop scene on Tour en die wordt afgesloten 15 juni aanstaande vanaf 19 uur. De kosten zijn slechts 5 euro. Het is in de kleine zaal van patronaat Haarlem. En met deze slotviering waarvan de zes zojuist genoemde deelnemende bands zijn uitgekozen, uh, gaan die voor u spelen. De line-ups is nu ook bekend. Het gaat dus hoe dan ook een geweldige, gezellige avond worden. Dit is het cultuurblokje voor dit moment. Patronaat was dit... En dit is Santa, uh, Santana Batonga. En ook dat is een nieuwe release. Ja, ja ja ja. Race radio. Pit report. ja en je denkt natuurlijk bij mezelf, race radio, race pit report. Ja, natuurlijk, want er is een race aan de gang, hè, op het CBC. Uh, ja, ja, rustig, ik ben niet aan de race, maar we zijn, we zijn bij een race, maar wel een scootelbure. Ja. ja. Het geluid van het was namelijk overdreven, hoor. Vind je? Ja, en er is weer met een race bestand gegaan. Ja. We zitten al in de tweede en, uh, We zijn natuurlijk bij het Nederlands kampioenschap uh, scootmobiel races. Hier het in zandvoort. En het is reuze spannend oh. Momenteel zijn de uh, deelnemers uh, roodjes gaan het rijden. We zijn in de tweede mons. En hiervoor hebben de races plaatsgevonden tussen kleinkind en opa. En die race die is met een foto. De ver is gewonnen door Volga. Die race wordt uitgezonden in september bij NPO 3, in het kinderprogramma. En de, mijn zoon heeft ook samen met een van de presentatoren van NPO 3 van de, het jeugdprogramma de ronde gereden. In het, uh, het Bigo wordt En op dit moment ja, ja, ja, ja, opa 3 gaat. Oh oh, oh, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Oh, en opa. Mijn vrouw heeft gewonnen. En oma 3 heeft gewonnen. En oma 3 helemaal gefeliciteerd. Helemaal leuk hier bij het uh, Scoobmobiel uh, Race. Hoe is het weer daar, jongens? Is het niet te link om te rijden met al die regen? Of uh, ja, hebben ze... Wat dat betreft is er geluk bij een ongeluk. Kijk, we begonnen mooi met het weer vanochtend. Dus iedereen had goede hoop. Toen begon het ineens te regenen. Dus we ook alle hoop. Maar momenteel hebben we net even een droog moment. Dus de organisatie heeft besloten om toch de race door te laten gaan. Iedereen heeft een goede... Bescherming tegen de regen. Allemaal goede regenjacks aan. En uh, ja, onze 50 plus plus uh, Nederlanders zijn echt een pikkelsjord. Dat zijn doorbijten. Ja, die, die schrikken en, niet van een muitje. Dat komt een overtuiging aan, hoor. <hijen> hey, en hebben die scootmobiel ook regenbanden, of niet? Dat uh, de mobiliteit in Nederland centraal staat thuis deze dag. Ondertussen is onze grote vriend Charles Duif ook naast ons komen staan. Ach jee, is die er oh, ook? Die komt foto's maken. Ja hoor, <laughs> Die wordt eh, van wel <laughs> Nou Ja, ik, eh, Straks komt er een race tussen Duif en Viering. Maar ik weet dat die er gaat binnen. Want die duiven zijn razendsnel tegenwoordig. Ja, maar die duif is wel twee keer zo zwaar, ja, hè? Die, er is zelfs een postduif. Die, die is over een miljoen waard tegenwoordig. En ik had al een beetje die deze zelf met Pizarro weten, Maar. Hang in, doet dat is goed een Scoobelbiertje. Dat is nog nooit gelost. En uh, Ruud, ik uh, ga jou zeggen. We gaan gewoon terug naar de studio. En een uh, Scoobelbill zegt altijd. <Gusie> tuut, tuut, de Groet aan, Ruud. Oké, veel plezier daar. Dankjewel, hoi. Nou, dat klinkt goed. Nou, dat klinkt goed op het circuit. Dat is uh, gezellig. Dus uh, ze zijn uh, volop aan het racen met scootmobielen. En uh, <flesie> in verband met wat er vorig jaar gebeurd is, uh, zijn er wat aanpassingen geweest. Zoals bijvoorbeeld... De maximumsnelheid, en er is één scherpe bocht, is er uit het parcours gehaald. En uh, de snelheid is uh, teruggebracht tot zo'n 9 kilometer per uur. Dus als ik mij meegenomen had ik niet eens mee mogen doen, want die gaat 15. <laughs> had ik ze er allemaal, allemaal uitgereden. gereden. Oh. Ja, op het fietspad mag je 30 glas ik. Ja, dat, dat mag ook Aha. allemaal wel, maar, maar die, die, die scootmobielen... Die, uh, daar moet je geen 30 kilometer bij gaan nee. rijden. Want dan gaan ze echt uh, om. Dat kan helemaal niet. We zijn Zei ze niet opbrekenen. Het is Ik vind die van mij al af en toe hard gaan als die 15 gaat. Dus uh, dan heb ik af en toe al die In Gisteren ook. Ik, was... ik moest een hekje ontwijken. Nou, ik denk. Dat ging net goed. <laughs> niet van iets tevreden als met die automobilist. Dat ik net voorlas. Nee, nee, nee, nee. Dat niet. Goed, dan gaan we even verder met uh, muziek. En uh, zomaar in de uh, tweede uur hoort u Dolly en Roy terug. Want het wordt uh, nog reuze gezellig. Wil je nu nog cultuur doen? Voor even. En dan is het een plaatje, Beb. Een heel te plassen. plaatje. Ja? ja? Van darts. De training. Het een van de darts. En dat heet It's Raining. Nou, gewoon naar buiten kijken. Maar er is nog hoop, hè. Er is nog hoop dat later op de dag de zon nog een beetje gaat zijn. Het zal vanavond om tien uur zijn, maar dan zien we, dat maakt niet uit. Eh... Uh, we hebben nog een klein beetje cultuur. Ons, ja, een klein beetje cultuur. Er is nog hoop. Er was hoop. Er was Nederlandse hoop in bange dagen. En op vrijdag 20 juni 1969 speelden Bram Vermeulen en Freek de Jonge in de Schouwburg in Haarlem hun allereerste avondvullende optreden op een groot podium met hun programma Nederlands hoop in bange dagen. Donderdag 20 juni 2019, dit jaar dus, is het precies 50 jaar geleden... en viert Freek de Jonge zijn 50-jarig jubileum als podiumkunstenaar. Dat was voor Jaap Lampen, algemeen directeur van de Stad Schouwburg... en de Philharmonie Haarlem, de aanleiding deze kunstenaar... die een belangrijk artistiek stempel heeft gedrukt... op het Nederlands cabaret uit te nodigen. Voor een uniek eerbetoon. Freek de Jonge krijgt in de week van Freek een week lang carte blanche in Haarlem... Het aanbod nam Freek met beide handen aan... en het beloofde intensieve gevarieerde en vrolijke week te worden. Ik vertel u erover. Aanstaande zaterdag 15 juni in de Zaal. de post een terugblik op de expositie in het Groninger Museum... die hij het afgelopen najaar samen met zijn vrouw Hella exposeerde. Ze waren elke dag aanwezig met optredens en gesprekken... En de ontmoetingen die ze daar hebben gehad... hebben een plek gekregen in een groter verhaal... over de verhouding tussen kunst en maatschappij. Aanstaande zaterdag dus Stadschouwburgzaal, de Suppost. De aanvang is... De voorstelling duurt van kwart over acht tot vijf voor negen. En de kosten zijn tussen de 23 en de 29 euro. Zondag in de Philharmonie in de Kleine Zaal spreekt Freek de Jonge met Jan Brokken. Het wordt een mooie literaire middag. Ik ken hem al heel lang, heeft Freek erover gezegd. Hij heeft mij ooit geïnterviewd... en ik ben een groot liefhebber van zijn werk. We zijn allebei domineezonen en we hebben zo onze ideeën over het bestaan. Dus Freek de Jonge gaat zondag in gesprek met Jan Brokken. En dat is aanvang 15 uur. Het uh, optreden duurt tot 17 op de kosten zijn tussen de 13 en de 16 euro. Dinsdag 19 juni in de Stad Schouwburgzaal. Grote verhalen. Freek heeft ze de verlieveringsverhalen, de lievelingsverhalen die hij graag vertelt... maar het publiek heeft ze ook graag de lieveringsverhalen die het graag hoort. Deze avond maakt Freek een selectie uit zijn rijke oeuvre... en het publiek mag vooral kiezen... Hij heeft er een stuk of twaalf en hij zoekt er een paar uit. En hij hoort ook van het publiek welke zij willen horen. U kunt op de site van Freek meestemmen welke verhalen u wilt horen. Dinsdag in de Stadsschouwburgzaal. De prijs is tussen de 23 en de 29 euro. En de aanvang is kwart over acht. Al met al voor u natuurlijk heel belangrijk als u fan bent van Freek de Jonge... om deze week in de gaten te houden. Woensdag 19 juni is hij weer in de Philharmonie in de Kleine Zaal... kwart over acht, want dan ontmoet hij Hella. Deze avond zet hij zijn spotlight op zijn vrouw... die een enorme kunstzinnige partner is... en al haar talent in dienst van het zijne heeft gesteld. Daar zal de gepiste Lavinia Meijer... voor een prachtige muzikale omlijsting zorgen. Dat is dan weer woensdag 19 juni in de Philharmonie Kleine Zaal... En dat is om 9 uur. En de prijzen zijn dan tussen de 18 en de 21 euro. Het is voor u belangrijk om te weten dat 20 juni al is uitverkocht. En dat de slotavond 22 juli in de Philharmonie plaatsvindt. Grote zaal, 30 tot 36 euro. Palando is de voorstelling die Freek met het Metropole Orkest. Inclusief, exclusief in Carré en in de Nieuwe Luxor heeft gespeeld. Het zijn... een behoort tot zijn dierbare hoogtepunt. Het wordt een swingende en vooral muzikale avond... waarop hij zijn bekendste nummers zingt... met het Grote Orkest onder leiding van Rijer Zwart. Dat is dus de slotavond, 22 juni. En te weten is dat de servicekosten... en er ook nog een, een, een, een... hoe heet dat, bon, bijzit. Maar website... Freek de jongen en u leest van alles over deze week van Freek. There's such a lot of beauty you can live for You only need someone to open up your eyes. And you will see things never seen before. I see a star, a friendly star. It's right there twinkling In your eyes I see your face A happy face It's like the mirror face a happy face it's like the mirror.